Michel Koenen met het NOS-journaal. De moeder van een jongen van 16 die overleed aan de gevolgen van Q-Koorts... heeft aangifte gedaan tegen een geitenhouder uit Voerendaal. Zij houdt hem verantwoordelijk voor de dood van haar zoon. Dat meldt NRC Handelsblad. De jongen kreeg, samen met een aantal andere bezoekers, Q-Koorts... na een bezoek aan de geitenboerderij in 2009. De boer zou toen al hebben geweten dat zijn geiten besmet waren. Omdat hij bang was voor minder inkomsten zou hij niks hebben gezegd. Het Openbaar Ministerie wil een verbod op motorclub Bandidos. Die vormt een gevaar voor de openbare orde... vanwege de vele aanslagen, vechtpartijen en beschietingen. Ook zouden clubleden in drugs en wapens handelen. Bandidos kwam bijna drie jaar geleden naar Nederland. Het OM hoopt dat een verbod op de club leidt... tot een verbod op meer beruchte motorclubs. Het Internationaal Strafhof in Den Haag zegt... dat Amerikaanse militairen en de CIA mogelijk gevangenen hebben gemarteld in Afghanistan. Zo'n 13 jaar geleden zouden ze bijna 100 mensen hebben gemarteld... en dat is een oorlogsmisdaad. De VS is geen lid van het Internationaal Strafhof... maar Amerikanen kunnen wel worden vervolgd... als ze misdaden hebben begaan in een land dat wel lid is, zoals Afghanistan. En Diederik Stapel gaat aan de slag als behandelaar... bij de verslavingsinstelling van Bram Bakker in Oorschot... Volgens Bakker heeft zijn personeel er geen problemen mee... omdat mensen in de verslavingszorg als geen ander weten... dat je niet al te moralistisch moet oordelen over mensen die een fout hebben gemaakt, zegt hij in Trouw. Stapel werd vijf jaar geleden ontslagen door de Universiteit Tilburg... omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Hij zag eerder een baan bij de NHTV in Breda niet doorgaan. Het weer nog in het Zuidoosten valt nog wat regen. De rest van de dag blijft bewolkt, grijs en druilerig omdat zachte lucht het land binnenstroomt, kan het vanmiddag 10 tot 13 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits door het regenachtige weer en een aantal ongelukken. Files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein, 11 kilometer. Er is nu een technisch onderzoek aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoopend Burgerveen en Leidsendam, 20 kilometer. A6 Lelystad Muiden bij Knoopend Muidenberg, 10. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Kooimeer en de Afrit Haarnaam zuid 19 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Blijswijk en Nieuwerbrug, 18 kilometer met ruim een uur vertraging. A20 naar Gouda tussen knooppunt plein en knooppunt Gouwe 11 door de problemen op de A12. En op de N11 leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 4 kilometer met een uur vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Anytime I need to see a face, I just close my eyes And I am taken to between a crystal mind I'm a gentle feeling, take a chapter in the face of my spine Trade like a chicken cherry cola I don't need to try to explain how is hold on tight And if it happens again, I'ma move so silent To the arms and the lips and the face of so the human kind of all that I need to, I want to well, Come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to it. I'm the kind of person who a deep commitment Getting comfy, getting perfect is what I live for But I look at I spell of perfume feeling like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time of prison The interaction of a lover and a make At the time of talking Using simple using and what can be like Into a deep sea dive A swimming with the raincoat Come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you and I Your face just close my eyes And I'm taken to a place where your Chris don't mind and a gentle feeling Take up shelter in the face of my spine just like a chicken cherry cola I don't need to try to explain that it's do so don't die. And if it happens again I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the you make out of all that I need I want you Ooh, I want you I don't know if I need you.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 hebben wat sportnieuws, wat regionaal nieuws... en vooral lekkere muziek nu van Cold Cut... en uh, Jazz en de Plastic Population met... We hebben een hout voor je. Kun je het nemen? We hebben een hout voor je. Kun je het nemen? Last. from a statement. als het een beetje grijs en grauw is buiten... dan moeten we het zelf een beetje vrolijk maken hier bij CFM. Uh, Superior Sunday Sun. Niets ongezien van die Sunday Sun, Maar goed, dan maar de muziek daarvoor. Coldplay en Jazz and the Plastic Population... uit lang vervlogen tijden. 1988, Doctor in the House. Oh, wat fantastisch. Dat plaatje heb ik de afgelopen dagen wel een beetje in mijn hoofd gehad... toen ik in het AMC verbleef. En uh, ja... Op dat liedje zong, dan kwamen er plots al doktoren voor mij te voorschijn getoverd. Goed, we gaan even de sport even bekijken. Sven Kramer heeft met een ijzersterke race verrassend goud gepakt op de 1500 meter... bij de wereldbeker in Harbin. De 30-jarige Fries finishte in 1 minuut 4679... en bleef Dennis Yuskov 67 eh, duizendste van of honderdste van de seconde voor...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 Deze week dus met het weer, maar goed, hier zijn de motors, airports. So many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 De uit de Your Breakdown met Maurice Mulder, Clean Bennett Mathias en de voorraad uit de jaren 70. De Motors met Airport. Het is 10 minuten overal 3, je luister naar ZFM Zandvoort. De lokale omroep voor Zandvoort en Dentveld. Dat zijn wij. En we duiken weer in de grote kast van Rob Harms, want daar staat deze in: Sharon Red met In the Name of Love.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 In de categorie horeca zijn dat lunchroom Rabal, Sandvoortse Strand, Pavillon Ayuma en viskram, viskraam, viskraam in de categorie Retail zijn dat Bruna, Balkenende, Modenzaak, Checktime... en Zonnestudio Sunnybeats. En in de categorie Overigen zijn dat Sportschal... Kinnamu Zandvoort, Circus Zandvoort en Trampolinepaleis Jump XL. Hoe kun je stemmen? Je kan het doen via de app. De Zandvoort-app is dat. Of een e-mail sturen naar ovhj.zandvoortsekoerant.nl ovhj.zandvoortsekoerant.nl Je kan nog op wat anders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 A little piece of you, a little piece of you.